1 uur. Het NOS-journaal. Hallo Duivenet de Wit. Goedemiddag, voor wij dit programma beginnen... gaan we even naar de ANWB voor een spookrijder. Ja, inderdaad. Er is een spookrijder gezien in het noorden van het land op de A7. Rijdt u op de A7 van Groningen naar de Duitse grens... dan komt u tussen Noordhoek en Scheemda een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Nog een keer het traject, de A7, vanuit Groningen naar de Duitse grens. Dan komt u tussen Noordhoek en Scheemda een spookrijder tegemoet. Een goede middag, dus. Dan de hoofdpunten van het nieuws. Voorvechter van de mensenrechten, Max van der Stoel, is overleden. Minister Rosenthal wil hulp aan Syrië bevriezen en tienduizenden gelovigen bij paasmis in het Vaticaan. Dan het weer. Wij zitten hier in een studio die is verstoken van daglicht... maar buiten is het heerlijk. Zomers warm, met maximaal tussen 21 graden aan de kust... en 26 in het binnenland. Morgen draait de wind naar het noorden en ligt de temperatuur iets lager. Na morgen meer bewolking, maar het blijft voorlopig droog. Max van der Stoel is gisteren overleden. De oud-minister van Buitenlandse Zaken, en oud-topdiplomaat, is 86 jaar geworden. De huidige minister van Buitenlandse Zaken, Uri Rosenthal... herdacht van de stoel zojuist in het tv-programma Buitenhof. Hij was een uh, groot mens in alle betekenissen van het woord. Hij heeft een enorme uh, verdienste gehad... waar het de mensenrechten in de wereld betreft. Dus uh, wat dat betreft een groot mens, uh, een groot verlies voor Nederland. Uh, hij heeft uh, die mensenrechten ook volop... Door de hele wereld op de kaart gezet, heeft ook daar allerlei functies voor bekleed nadat hij minister van Buitenlandse Zaken af was. En uh, is daar ook onverzaagd mee doorgegaan. En dat is voor mensenrechten altijd een zaak waar je iemand in het bijzonder voor moet uh, uh, in het bijzonder nog voor moet complimenteren en waarderen. Want dat is een hele moeizame strijd. Van der Stoel was in de jaren 70 en 80 voor de PvdA-minister van Buitenlandse Zaken. Zijn leven stond dus, uh, Uri Rosenthal zei het net al... in het teken van de strijd voor democratie en mensenrechten. Max van der Stoel zelf over het belang daarvan. Mensenrechten zijn ook de beste verzekering... voor vrede en stabiliteit in de wereld. En daarom is die strijd voor mensenrechten zo ontzettend belangrijk. Daarom is alles wat die strijd kan steunen van belang... PvdA-leider Job Cohen. Meneer Cohen, goedemiddag. Goedemiddag. U schrijft op de site van de PvdA: het was een voorrecht om uh, Max van der Stoel van nabij te mogen meemaken. Uh, kunt u daarvan een voorbeeld noemen? Ja, ik, heb hem, uh, ik ben één keer, uh, maar, maar, maar, maar heel even, maar desalniettemin, uh, met hem uh, op reis geweest naar, naar, naar Kosovo. Uh, in de tijd dat daar ook die, die strijd gaande was en hij bezig was om te kijken of daar niet een, een, een, een universiteit gesticht kon worden. En ik heb hem daar een paar dagen meegemaakt en zo, zo opererend tussen die verschillende groeperingen eh, met, met, met, met die enorme bescheidenheid die hij altijd had. Maar tegelijkertijd ook altijd heel doelbewust eh, omdat hij altijd wel het gevoel had hoe hij op een gegeven ogenblik mensen bij elkaar kon brengen. Uh, ik heb hem ook eerder meegemaakt in de Partij van de Arbeid... heel lang geleden toen hij uh, Kamerlid was. Ik was toen zelf uh, lid van, het, van een van de besturen van de Partij van de Arbeid... die verantwoordelijk was voor de kandidaatstelling. Dus dat zijn uit hele verschillende periodes van zijn leven heb ik hem meegemaakt. En ook, en ook verder, uh, ook nog wel eens met, met, met, met andere kwesties. Maar een hele bescheiden man uh, tegelijkertijd... En, en nou ja, dat citaat van hem daarnet ook, hè, wat, hij, wat hij net zei over die mensenrechten... Uh, ...zo enorm overtuigd van het belang daarvan. En, en, en, en, en nou, dat was ook het knappe, dat hij in staat was om, om, om dat, nou, toch dat abstracte begrip mensenrechten... ...om dat uh, ja, in de praktijk ook toe te passen en te laten zien hoe succesvol dat kon zijn. Ja, en hij heeft veel bereikt op dat terrein. En ja. u zegt net zelf, hij, komt, uh, over, hij kwam over als een heel bescheiden man. Ja. Uh, hoe kreeg hij dat dan toch voor elkaar? Hij moet nee. toch zoveel overtuigingskracht hebben gehad. Ja, ja hij, maar hij uh... had die wonderlijke combinatie van aan de ene kant bescheidenheid... en aan de andere kant een enorme doeltreffendheid. En dat kwam ook omdat hij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 He, er is ook een plein naar hem genoemd in Griekenland. En ach, als je die beelden weer ziet, hoe hij daar ontvangen werd met een enorm enthousiasme. Ja, die, die bijzondere combinatie van, van, van bescheidenheid en doelbewustheid. En wat ik ook heb gezegd, het, is, hij was, het was een idealist en een realist tegelijkertijd. Dus ja, een combinatie van eigenschappen die je meestal niet in één mens aantreft. En die hebben hem zo... Ja, tot, tot, tot, tot deze enorme hoogte gebracht. Ja, u zegt een uh, combinatie van idealist en realist. Uh, toen hij uh, voor het eerst minister van Buitenlandse Zaken werd... was dat niet helemaal tot genoegen van de toenmalige partijvoorzitter, hè? Klopt. Hij heeft het lastig gehad in de partij. En, en ook dan bleek weer zijn vasthoudendheid. Want uh, hij ging niet mee. Hij, was, nee. uh, hij vond wat hij vond. Ja, hij en was, was Atlanticus. Hij even uitleggen misschien. Van hij was uh, meer Atlanticus, uh, had niet zoveel op met de DDR. In de tijd was het ja. nog wel... Uh, nou ja, salonveeg om daar uh, naartoe te gaan en zo. Uh, maar hij zag daar minder in. Ja, klopt. En hij, nee, hij ging niet mee in die, in, in, in die ja, in die, je zou haast nu zeggen... Nou ja, in die, in die, of, of in die lijn van redeneren. dat vond hij allemaal... Uh, nee, daarvan dacht, hij, dacht daar, daar komt niks goed van. Nee. Uh, en dan kwam dat realisme van hem, kwam je boven. En toen dacht hij geen sprake van. En nou ja, hij vond ook dat uh, uh, uh, uh, wij deel uitmaken van dat Atlantische bondgenootschap. En natuurlijk, Europa moet daar een rol in spelen, maar wel in die verhouding. Kun je zeggen dat de geschiedenis hem gelijk heeft gegeven? Ja, ik denk het zeker. En, en, en nou ja, wat ik minstens even belangrijk vind is dat, dat hij zo'n prachtig voorbeeld is van iemand die eh, ook werkelijk hè, op basis van zijn idealen eh, zoveel bereikt heeft. En, en, en, en tegelijkertijd eh, ja, zijn het ook maar kleine stapjes eh, op weg naar een, een wereld waar nog zo ontzettend veel in te verbeteren valt. PvdA-leider Job Cohen, hartelijk dank voor uw reactie... op het overlijden van Max van der Stoel. Graag gedaan. Dit is het NOS-journaal Het Anno de wit. Minister Rosenthal, een van de opvolgers van Max van der Stoel... wil dat de hulpprogramma's voor Syrië voorlopig worden stopgezet. De minister van Buitenlandse Zaken zei dat in het tv-programma Buitenhof. Volgens Rosenthal is militair ingrijpen in het onrustige land... op dit moment niet aan de orde. Wel kan Europa op een andere manier druk uitoefenen op het regime... zegt de minister...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 Uh, want geld naar de autoriteiten in Syrië brengen op dit ogenblik... is niet bepaald uh, wat je moet doen. En de minister wil dat geld dus bevriezen... totdat de situatie in Syrië verbetert. En Rosenthal's ambtgenoot intussen, de Britse minister Heek... heeft vandaag alle Britten geadviseerd Syrië te verlaten... in verband met de snel verslechterende veiligheidssituatie daar. Hij zei dat hij ontzet is over de Syrische troepen die demonstranten doden... Intussen melden mensenrechtenorganisaties dat de Syrische geheime politie vannacht in Damascus verschillende activisten uit hun huis heeft gehaald en vastgezet. In Rome hebben tienduizenden gelovigen de paasmis bijgewoond, die geleid werd door Paus Benedictus. Na de mis op het Sint-Pietersplein sprak de paus een traditionele zegen Urbi et Orbi uit voor de stad en voor de wereld. In tientallen talen wenste de paus de mensen een gezegende Pasen toe en zo ook in het Nederlands. Nederland Zalig Pasen, ik wil mijn hartelijke dank tot uitdrukking brengen... voor de vrije bloemen uit Nederland, voor de psalmis op het Sint-Pietersplein. Vrije Nederlandse bloemen dus op het Sint-Pietersplein. En in zijn paastoespraak refereerde Benedictus aan de opstanden in de Arabische wereld... en riep hij op tot vrede.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 In Almere is een motoragent gewond geraakt nadat een automobilist bij een controle op hem was ingereden. De agent zag de man gisteravond rijden en herkende hem. De man moest nog enkele openstaande boetes betalen. Toen de agent de automobilist een stopteken gaf, reageerde de man agressief. Hij reed plotseling vol gas achteruit en raakte de agent. Die werd enkele meters meegesleurd. De auto kwam tot stilstand in de bosjes waarna de man er te voet vandoor ging. De politie kon hem even later inrekenen. En de automobilist wordt poging tot doodslag en zware mishandeling ten laste gelegd. Een Amerikaanse taxichauffeur heeft zo'n 3400 euro verdiend... door twee klanten van de oost naar de westkust te brengen. De twee passagiers wilden naar eigen zeggen iets magisch doen. Op een vrijdagavond kwamen ze op het idee om een taxi te nemen... van New York naar Los Angeles, zegt een van de passagiers. You went out, uh, night, at my place. Het antwoord was dus ja. De twee vonden een taxichauffeur bereid. Hij mocht eerst thuis wat kleding pakken en zijn vrouw gedag zeggen. Daarna begonnen de drie aan de rit van 4500 kilometer... die in totaal zes dagen heeft geduurd. Onderweg hebben ze een aantal stops gemaakt, waaronder in Las Vegas... waar ze gokkend 1300 euro hebben gewonnen. En de reis is met tekst en video's vastgelegd op internet. Kort. Een uurtje geleden was er in Luik-Bastenaken Luik een kopgroep... met een voorsprong van een minuut of drie op het peloton. Gio Lippens, hoe is het nu? 3 uh, minuten en 15. En uh, wat mij betreft kunnen ze ook de taxi nemen. Want uh, zij weten in ieder geval wel dat ze hier niet uh, bij de eerste over de finish zullen komen. Want het peloton houdt ze gewoon uh, keurig uh, in het zicht. En uh, onder controle. Want die 3-15. De controle is er met name van de Omega-ploeg van uh, de grote favoriet van Philippe Gilbert, die erachter rijdt. De 10 man aan kop: Del Errada, Lelé, Lele, Vorganov, De Gent, Galopin, Delage, Talabardon en Frank. U hoort het al. Het zijn geen namen waar we heel erg wakker van zullen liggen. Geen Nederlanders erbij. Het zijn vier Fransen, twee Belgen, één Spanjaard, een Zweed, een Rus en een Zwitser. En we gaan naar Dennis Mooi. Dankjewel, Gio Lippens. Er is verkeersinformatie. Bij de ANWB zit Dennis Mooij. Goedemiddag. Ik begin even met die spookrijdermelding van een klein kwartiertje geleden in Groningen op de A7. Nou, die spookrijder is niet aangetroffen. Dat betekent dat het gevaar daar geweken is. Er staan een drietal files. A4 richting Amsterdam voor het knooppunt de Nieuwe Meer. 2 en op de A9 naar Alkmaar. Tussen de knooppunten Raasdorp en Velsen 3 kilometer. En het is druk richting de Kuip. Daarom staat er file op de A16 rotterdam bredaap op de parallelbaan. Tussen Rotterdam-Kralingen en de Van Brienen-Noordbrug. Dan de hoofdpunt uit het nieuws van dit moment. Voorvechter van de mensenrechten Max van der Stoel is overleden. Volgens PvdA-leider Cohen was van der Stoel zowel een idealist als een realist. Een zeldzame combinatie. Minister Rosenthal wil alle hulp aan Syrië bevriezen. En tienduizenden gelovigen hebben op het Sint-Pietersplein de paasmis bijgewoond. Geleid door Paus Benedictus. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. De hij hier over de Het is een goed stel, hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de perstribune, de paastribune bij gelegenheid. Onze gast dit uur is gert Verbeek, trainer van AZ. Vliegende keeper Zul van der Waart nog altijd bij Ben Wijnstekers. In Rotterdam, bij de Kuip. En uh, we duiken in de vraag die we deze week op ons antwoordapparaat vonden. U kunt bovendien weer reageren op een stelling. En die luidt dit uur, Feyenoord speelt u als een topclub. Het staat er. Surf om uw mening te geven naar deperstribune.nl Gert-Jan Verbeek, goedemiddag. Goedemiddag. We we het nog maar niet over de stelling hebben. Laten <laughs> <laughs> we eerst even over gisteravond. film 2 AZ, uh, de trainer van AZ uh, A-stop Europees Voetbal. Vierde plek in uh, de competitie. 2-1 verliezen te Tilburg. En hoe is het nu met uh, Gert-Jan van Beek na gisteren? Ja, aardige, aardige kater. Maar fijn, we hebben het over onszelf afgeroepen. We hebben gewoon uh, onder de maat gepresteerd. En dan kun je ook van Willem 2 verliezen. Ja, zelfs van Willem 2. Want helemaal onderaan in de eredivisie. Iedereen dacht, die club vliegt eruit. Die degradeert vandaag. Nou, inderdaad, als wij onze plicht hadden gedaan, dan ja. was dat ook een feit geweest. Uh, alleen, het is, uh, het is niet zo. En uh, daar moeten we niet lang meer over nazeuren. Uh, we hebben vanmorgen even dingen met elkaar besproken. En uh, de blik is alweer uh, naar volgende week, ja. doet er hem. Uh, de graafschap, die komt op bezoek. Dus die moeten we winnen. We hebben alles nog in, uh, in eigen hand. Zeker, want ik geloof dat jullie nu twee punten voor staan op ADO, hè? Uit mijn hoofd gezegd. Ja, maar Roda is ook bijgekomen. Dus Roda heeft er nog steeds ja. kans op, uh, ja. op, uh, op, uh, op de vierde plaats. Ja, die gasten gaan goed, hè? 5-1 gisteren, NAC. Ja, die zijn aardig in aardige vorm, ja. ja. Ja, wat zegt de trainer tegen zijn spelers op de uh, day after? Nou, je probeert eerst het boven tafel te krijgen... hoe, uh, hoe zo'n uh, déjaveu, zo'n off-day uh, ja. tot stand heeft kunnen komen. Hè. Omdat de, de, de aanleiding hè, de week voorafgaand uh, eigenlijk prima verliep. Uh, ze waren plezierig, ze waren gefocust en uh, fysiek in orde. En dan uh, begin je aan zo'n wedstrijd en dan zie je eigenlijk al vanaf het begin af aan... Dat je niet uh, in de wedstrijd zit. En dat had natuurlijk ook te maken met de speelwijze van Willem II. Maar afijn, uh, qua stand op de ranglijst, qua kwaliteitsverschil... had dat geen, uh, geen probleem ja. mogen zijn. Hè? Maar wij brachten gewoon niet waar we moesten brengen. Nee. En die die waren dus zo fanatiek als ik weet niet wat. En eindelijk uh, verliezen ze eens een keer niet de voorsprong. Nee, nou, dat is ook zo. En uh, dat ze net zien dat het dan uh, tegen ons gebeurt. De twee voorafgaande wedstrijden kwamen ze ook een voorsprong, maar hielden daar niet vast. En daarom ja. zei ik ook uh, in, in, de, in, in, de, in de kranten van het is een labiele ploeg. Alleen wij hebben daar geen gebruik van gemaakt, want wij zijn niet voorgekomen. Ja. Wij zijn uh, nog wel teruggekomen op 1-1, maar dat was ook nog dankzij de hulp van Willem II. Ja, het heeft ze wel gestoord, hè, dat je gezegd hebt, dat is een labiele ploeg uh, en een club die niet zo netjes met mensen omgaat. Ja, nou, dat, maar, uh, kijk, dat is toch... als jij vanaf 1999 Champions League... en nu uh, er zo voor staat als Wilm II ervoor staat... en in zoveel tijd zoveel mensen hebt uh, versleten... en die allemaal de beste bedoelingen hebben gehad... en de wijze waarop het gaat bij Willem II... Uh, het is een hartstikke mooie club. Ja. Het is doodzonde dat het gaat zoals het gaat. Nou ja, dan moet ik het dan mooi voorstellen als dat het is. Maar prikkelt dat de tegenstander? Dat kun je zelf natuurlijk aanvoelen. Als, als iemand anders iets over jouw club zegt... Uh, helpt dat, zeker als het negatief is? Ik put je daar een soort van energie uit... Nou, als dat zo zou zijn, dan, dan moeten ze zich helemaal diep schamen als ze daar een extrinsieke motivatie van moeten halen. Volgens mij moet de motivatie intrinsiek zijn. Dat wil zeggen ja. dat je elke wedstrijd wilt winnen. He, dus als je op scherp gezet moet worden door de, de trainer van de tegenpartij... Ja. dan is het niet van niks dat te zorgen. Nou ja, ik vroeg staan. me af of, of het psychologisch een uitwerking heeft. Als, ja. als de tegenpartij onaardig over je oordeelt... of je dan juist met extra wraakgevoelens dat veld opgaat. Ja, en als wij gewoon ons, ons, ons, ons ding hadden gedaan... en we hadden met 3-4-0 gewonnen, dan had je er niemand over gehoord. Dus dat is psychologie van de koude hond. Je bent zelf voetballer geweest hè, bij Heerenveen, Herakles. Zullen we eens luisteren hoe commentator Henk Kok... je kent Henk, hè? onze <laughs> collega van Langs de Lijn... Je schreef, uh, dat was in 1990 bij de promotiewedstrijd tegen Emmen. Weet je de uitslag nog? Uh, wij met 2-1? Er staat op mijn papier 2-0, dus ik durf het twee niet nol. te bestrijden. Uitslag 2-0, Heerenveen promoveert. Oké. Okay, nou, nou ik... laten we luisteren. Ik wist niet dat wij twee keer scoren. Ik heb ja. er één gemaakt. Oké. Okay. Het openingsdoelpunt kwam op naam van Gert-Jan Verbeek. Het was echt een prachtige kopbal. Een hoekschop vanaf de rechterkant, genomen door André de Jong. En Gert-Jan Verbeek, zo'n spitspeler van Herenveen met afgezakte kousen, Die klom heel hoog de lucht in bij de tweede paal. En als een granaat sloeg de bal achter het lichaam van de doema van Emmen, en Henk Skokker. Prachtig openingsdoelpunt van Herenveen. 1990, those were the days, ja. <laughs> zeg maar, Herenveen euh, promoveerde dat jaar. Frits Korbal was trainer, meen ik. Ja, klopt. Ja. ja. Ja, dat is ook zo'n naam die al zo lang meegaat, hè? Frits. Ja, nu Frif. gaat het niet zo goed, geloof ik, met hem. Nee, hij is geopereerd. Hij ja. heeft uh, inderdaad uh, keelkanker. Hij is hier geopereerd en hij is nu onder zware chemo. Dus uh, vanaf deze plaats ook weer uh, sterkte, Frits, en, uh, en beterschap. Maar uh, oh. ik ben laatst nog bij hem geweest. Dat ging goed met hem, gelukkig. En, uh, en, uh, alleen hij moet nu die chemo kun je ondergaan. Ja. Wie heeft jou, uh, kun je dat zeggen, geïnspireerd om trainer te worden? Hoe gaat zoiets? Nou, dat, dat zijn eigenlijk drie mensen uh, die, die daar heel belangrijk zijn geweest. Dat, uh, en die heb ik alle drie op het SIO's leren kennen. Dat was uh, in het begin jaren tachtig Fopper de Haan, Hans Westerhof en Henk Heijzing. Uh, Henk Heising is helaas uh, ons uh, pas geleden overleden al. Uh, en Hans heeft natuurlijk ook zijn weg gevonden in het betaalde ja. voetbal en foppen, uh, uiteraard ook. Ja. En, dat waren de mensen die ik als leraar uh, op het CIOS tegenkwam. Toen waren ze nog niet in het betaalde voetbal actief. Nee, dat waren, ik, ik herinner me, ik meen uh, of dat nou Foppen of Hans was, weet ik niet. Het trainen van ACV uit Assen, de zaterdag eerste klasse. No, nee, daarvoor dat nog uh, zat ik al op CIOS. Was, toen uh, toen uh, al? Uh, foppen was van ACV ja. en Hans was ja. bij, bij ONS Sneek. Oh, zo zat het, ja. Ja, ja het waren echt mannen uit het amateurvoetbal ja. die dan. Ver... Maar wat, wat, wat, wat hebben die mensen waardoor je zegt: ik wil in die die voetsporen behalve dat ze begeesteld misschien les kunnen geven op de SIELS gedreven, gedrevenheid ja. en passie. Uh, die zijn dat waren echte uh, trainers uh, en die heeft structuur brachten in, in, in, in hoe je mensen beter kan maken, hoe je hoe je hoe je een team beter kan laten functioneren. met name in voetbal, technisch en tactisch opzicht. En daarin hadden ze ook de gave om ook in conditioneel opzicht steeds meer uh, voetbalspecifieke vormen te bedenken. Ja. En uh, ja, dat, dat, dat sprak me heel erg aan, die creativiteit. En uh, dat is eigenlijk ook uh, mijn reden van bestaan. Uh, het creëren van dingen, elke dag weer. En, uh, ja, dat, is, dat past heel goed bij mij om, om het in die richting te gaan zoeken. Ja. Was dat lastig? Want bij Heerenveen ben je assistent geweest, meen ik, achter Fopper de Haan natuurlijk. Uh, to, toen je Fopper opvolgde uiteindelijk, is het dan lastig om in, uit de schaduw van de meester te treden, zal ik maar nou zeggen. Ook als dat iemand is die uh, begeesterd heeft om dat vak te kiezen. Nee, je moet, je moet in die zin, uh, ondanks dat ik jarenlang met foppen heb uh, samengewerkt, uh, is het wel zo dat je niet uh, een tweede Vopper moet gaan worden. Je moet je eigen persoonlijkheid houden. Ja. En daar ben ik sterk genoeg voor om, om dat te doen. Het is wel zo dat de ideeën over voetbal, de wijze van opleiden, de wijze van trainen, hè, dan, daarin uh, neem je wel veel, uh, ik zal niet zeggen over, want je hebt in die al jaren je hebt samengewerkt, heb je met elkaar ook bepaalde ideeën uh, gehad over, over voetbal, over trainen. En uh, het mooie was dat je elkaar. Uh, eigenlijk inspireerde. En, ja. uh, en ik zei al, Henk Heijzing was er ook heel belangrijk in... met name het fysieke gedeelte. En ik denk dat we een unieke wijze van samenwerking hadden... waarin Heerenveen uh, gegloreerd ja. heeft in die jaren. Maar je moet ook voorkomen, neem ik aan... dat je de kloon wordt van, uh, van in dit geval Foppe de Haan. Hè? Je, je moet wel een eigen stijl zien uh, te ontwikkelen... om, om daarnaast gert te worden. Nou, ik denk niet dat je iemand kan vinden die denkt... dat daar staat de klon van Fopper aan. Ah, dus in die zin... Uh, als je het... zo intensief samenwerkt met een voorbeeld? Ja, nee, maar dat zei ik al. Je, houdt, je, je moet je eigen persoonlijkheid houden. Je moet niet iemand ja. proberen na te apen of, uh, of na te doen. Je moet gewoon jezelf blijven. En uh, Ik zei al, de, de laatste jaren, dan, dan is het niet meer... Uh, de, de, de, de, je grote voorbeeld, maar is gewoon je collega... waar je mee samenwerkt. En dat je heel veel van elkaar opsteekt en leert. je jan wij vragen onze sportgast, elke gast... Uh, op de perstribune van Max, naar een eigen sportmoment. Wat is dat voor jou? Nou, ik, op Syrus heb ik ook het keuzewerk judo gedaan. Dus ik ben judo-leraar en ik, ben, ik heb zwarte band tweede dan. En uh, daarom heeft judo altijd een, toch wel een apart plekje. En, uh, en nu is de EK aan de gang en dat volg je natuurlijk. En uh, ja, het gaat niet zo goed, hè? Nee, nou ja, we hebben het EK bij uh, Edith Bos wel natuurlijk uh, Ja, Ja, nou, de, de dames geboekt. hebben ja. een gouden ja. en een zilveren, maar nee. de mannen heel matig. Nou, laten we even luisteren. Het is geen goede dag voor Nederland. Ik ga hier niet in potjes staan jank of zo, maar het is wel gewoon uh, balen. Kijk, uh, een EK is gewoon uh, titeltoernooi. Ja, daar zijn er gewoon niet veel van. En uh, ja, dat ik er dan zo vroeg uit lig, uh, dat is gewoon heel, uh, heel jammer. Dat is Jeroen, uh, Jeroen More, ja, uitgeschakeld. Hè. Verbaast het je dat de dames het zo goed doen en de, en de mannen dus veel minder? Nou, verbazen in die zin dat ze natuurlijk op de Olympische Spelen... hebben ze toch uh, vijf medailles weggehaald ja. uh, in zijn totaliteit. En uh, ja, dan hoop je toch in, in de jaren daarop uh, daar, uh, te kunnen profiteren. En als je kijkt naar de leeftijd, uh, moet dat ook kunnen. Ja. En dan is het wel een teleurstelling dat je op zo'n EK... als je ook naar de voorgaande EK's kijkt... zo teleurstellend presteert. Maar afijn judo is wel een hele harde sport. Want je kunt een keer... Een, als je bijvoorbeeld Henk Gol kijkt... die gewoon veel beter was dan zijn tegenstander... ligt er toch in de tweede ronde uit. En ja. Die verweet zichzelf ook dat hij die, die, dat die een verkeerde aanval in zette... die werd overgenomen. Ja, dat soort dingen gebeuren dan. Hè. Maar al met al is het een teleurstellend presteren op dit de, moment. De bondscoach, uh, Marjolein van Une, die zei... Uh, die judoka's, die moeten weg bij hun clubs... die moeten naar de steunpunten voor het judo in Haarlem... en waar is de andere? Rotterdam. Is dat een optie? Is dat, is dat een voorstel uh, wat, wat zin heeft? Nou ja, je ziet, je ziet ook binnen de KFB steeds meer opleidingen samengaan. Hè. Het is natuurlijk wel zo de beste met de beste tegen de beste. Dat, over het algemeen krijg je dan de beste resultaten. Hè. Dus daar kan ik me in die denkwijze kan ik me wel wat bij voorstellen... He, want ook niet alle clubs zijn in staat om de, de juiste faciliteiten en voorwaarden te creëren om topsport te bedrijven. He, en op het moment dat je dan een aantal steunpunten uh, organiseert en daarin met elkaar traint. He, dan, dan één is dat goedkoper en twee is dat uh, de kwaliteit gaat omhoog. Ik praat straks uh, graag verder met je Gert-Jan van Beek. Uh, ook over de stelling Feyenoord speelt weer als een topclub. gert van Beek moest een beetje glimlachen. www.deperstribune.nl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 de boer, niet te verstaan, laat ze maar eerst behoorlijk sprakeluis nemen. Wat een vreselijk gehoor. Irriteer me uitermate en goede tijden, slechte tijden en nog meer programma's. Met altijd, terwijl de artiesten praten, of de acteurs praten, altijd die muziek te draaien. Het is haast niet te verstaan wat ze zeggen. Ik weet niet waar dit het is. Ik heb mij mateloos geërgerd aan het programma Man. Bij het hond. Normaal vind ik het een leuk programma. Maar niet om uh, zomaar uh, klakkeloos vragen aan oudere mensen. van. En doet u het nog? Ik vind dat het publieke onderroep geen reclame moet uitzenden. De tros moet commercialiseren. En alle commerciële programma's aan de commerciële moet overlaten. Ik zie ieder jaar de pauzer op tv verschijnen. Met zijn paastoespraak, maar ook met Pinksteren en kerst. En ik vraag me af, waarom is daar nou iedere keer weer zoveel aandacht voor op tv? Want die verzuiling die is toch al lang voorbij. Max antwoordapparaat 035 677 6001. Laatste vraag gaan we wat dieper op in. Met Gerard Klaassen, KRO-collega. Dag Gerard. Goedemiddag, dan, Govert. Kenner van het Rijke Romeinse leven. Ja. <laughs> wat moeten wij op Pasen met de paus op televisie om 12 uur met de zegen Urbi et Orbi voor de stad Rome en de wereld? Uh, heel veel uh, Govert. Uh, als je nagaat dat er gemiddeld uh, elk jaar 400.000 tot 500.000 kijkers in Nederland afstemmen op uh, de zegen voor stad en wereld van ja. de paus, dan is er dus wel wat aan de hand. Hè? En wat is er aan de hand? Uh, ik denk dat dat uh, een gevoel is bij mensen die uh, traditie en rituelen een beetje kwijtgeraakt zijn. Of die uh, de route naar de kerk al helemaal kwijt zijn geraakt. En die nog voor zo'n moment, uh, een kleine twintig minuten, iets hebben van uh, dat willen we zien. Dat uh, appelleert aan traditie. En uh, daar zetten we de televisie voor aan. Ja, nou ja, je kunt ook naar het uh... Het open kanaal, of nou ja, het open kanaal niet, het themakanaal, het digitale kanaal ja. Spirit24, ja. als je dat hebt, ja. daar zou je die paus mooi kwijt kunnen. Ja, zeker. Maar het ene sluit het dan wel niet uit. Ik denk dat er heleboel ja. mensen Spirit24 niet kunnen vinden. Ja. Uh, en dit is gewoon Nederland 1 of Nederland 2. Ja. Uh, dit is trouwens ook echt traditie, hè. Je moet bedenken, over dat uh, sinds... Eurovisie er is. Um, um, zeg maar, een, uh, Urbi het Orbi een hele grote loop heeft uh, genomen. Hè? Want uh, de traditionele zege bestaat ook al echt al meer dan 70 jaar uh, vanaf de Loggia van de Sint-Pieter. Maar sinds Eurovisie er is, kunnen dus toen heel wat Europese landen en nu, ik dacht, een kleine 170 landen in totaal, uh, na, Urbi het Orbi afnemen. En het is overzichtelijker. En natuurlijk, er is iets heel speciaals van de hand bij Urbi Orbi. Je weet het. Het is de taal. Ja. De zegenwens van de paus in uh, een kleine zestig talen. Maar denk en dan jij, de Nederlanders? De, denk jij Gerard dat echte goede Rooms-katholieken in Nederland... nog bij de zegen op de knieën gaan als ze hem horen? Dat niet. Maar ik wil wel zeggen dat in uh, mijn ouderlijk huis. wij collectief en echt in gezinsverband. paasaatjes uh, in de schaal. Uh, keken naar Urbi het Orbi. We gingen er niet voor op de knieën. Dat zal ook eigenlijk nergens meer gebeuren. Maar het zegt wel wat. Want uh, het, is, uh, geen, het is geen godsdienstoefening die je daar ziet. Het is ook geen liturgie. Maar het is wel een, um, ja, een zeer welgemeende uh, zegenwens van de paus. die serieuze dingen zegt zoals dit jaar. Het geweld in Libië. Ja. En natuurlijk ook bijvoorbeeld de vluchtelingen waar hij een duidelijk standpunt over innam zo even. En dat wordt, eh, over, als ik het zo maar formuleren, geconfirmeerd. Ja, nou ja, als je naar Rai Uno kijkt op een doorsnee zondag... Ja. en je denkt, ik heb even geen behoefte aan Buitenhof of het NOS-journaal... dan val je maar zo in de pauze, want ze zenden dat altijd uit. Dat klopt. Geleden dat hij dat doet vanaf zijn euh, slaapkamer op hoog boven. Klein, klein, klein raampje zou je kunnen zeggen. En dit is toch iets anders? Dit is de ja. Loggia boven Sint-Pieter waar hij ja. de agressiviering, de, de paasmis heeft opgedragen. En daarna gaat hij linearector naar boven om um, als gekroond hoofd van uh, de Vaticaanse staat die zegenwens ook uit te spreken. En uh, ja, het is een ritueel dat zeker bijvoorbeeld uh, pakkend is voor een kleine. 80, 70.000 mensen op het uh, Sint-Pietersplein vandaag weer. En miljoenen inderdaad in de wereld, Gerard. Ik ben het met je eens. Laten we de traditie vooral in stand houden. Laten we niet alles weggooien. <laughs> uh, wat door jaren heen is opgebouwd. Ook al hoor je er niet bij, <laughs> zou ik gaan zeggen. Dankjewel, Gerard Klaassen. Heeft u ook een klacht of opmerking over pers of journalistiek? Bel die dan door via 035 677 6001. 035 677 6001. Mailen kan ook perstribune.ombroekmax.nl. Gert-Jan van Beek, Eerste Paasdag, voorafgegaan de Goede Vrijdag. Zegt het je wat? Nee, helemaal niks. Het eerst. Dus, uh, uh, dat is aan mij niet besteed. Maar ook niet in de aanloop ooit. We hebben wel meegekregen, natuurlijk, wat de dagen voorstellen en waar ze voor bedoeld zijn. Als je mij vraagt om naar antwoord te geven, zeg ik nee, niet helemaal. Nee, de Leidersweek? Nou, helemaal niet. Nee? Nee, de vrije dagen vroeger op school. <laughs> ja, ja, zeker vrije dagen, vakantie, uh, altijd mooi weer, weet ja, je wel. Ja, nou, vaak wel. Het voetbal werd ook aantrekkelijker om naar te kijken of om zelf te doen, want het was altijd prettig om buiten te zijn. Hè? Ja, ja en mijn jeugd heeft vaak een toernooi, paas toernooi en zo. Nou ja, dat, dat is mijn herinnering aan paas, maar niet uh, nee. vanuit de geloof. Niet de Leidersweek en nee. uh, alles wat daarbij hoort, sprak hij. Anouk Hogendijk, goedemiddag. Goedemiddag. Uh, speelster van Oranje, je bent uh, tegenwoordig actief, begrijp ik, in de Engelse competitie. Donderdag heb je Arsenal, uh, geloof ik. Nee, die, hebben jullie verloren, hè? De wedstrijd tegen Arsenal. Met 1-0 verloren. Donderdag hebben we verloren, ja. ja gisteren maar gisteren? hebben uh, we tegen Liverpool gespeeld. Gisteren Bristol, met Bristol Academy tegen Liverpool. Wat zei je, was de uitslag? 1-1. 1-1. En, dus, en eerste puntje gepakt. Ben je blij mee? Uh, nou, eigenlijk niet, want we hadden wel moeten winnen. Maar uh, goed. Maar goed. Beter dan verliezen. Ja, zo heeft elk nadeel <laughs> zijn voordeel. Je ouders ook op de tribune begrijp ik? Uh, ja, die waren een week, of die zijn een weekendje in Bristol. Dus uh, dat is wel heel erg leuk. Ja, maar hoe bevalt het jou aan de andere kant van de Noordzee? Ja, het bevalt eigenlijk wel heel goed. Er is hier gewoon een nieuwe competitie opgezet. Dus het is gewoon uh, ja, heel professioneel en uh, ja, hoog niveau. Vrouwencompetitie competitie in, in Engeland. Dus, en dat heeft een hoog niveau. Heeft het ook een enige omvang? op uh, welke manier? Ik bedoel, hoeveel clubs zijn er? Uh, er doen acht clubs daarmee. Ja, en dat, dat, is wel, uh, dat is wel prettig, begrijp ik. Ja, dat is juist mooi, omdat het een kleine competitie is, is juist een heel hoog niveau. Ja, maar uh, betekent het dat je daardoor zomaar in de FV-cup finale staat uh, met je club? Uh, ja, vorige week hebben we de half finale tegen Liverpool gespeeld en nu staan we inderdaad in de finale. Ja. Dus uh, ja, de FA Cup is hier helemaal groot, dat is eigenlijk nog belangrijker dan de competitie. En mag je die ook dus, op ja, Wembley spelen? Nee, niet op Wembley, het is dus in Coventry, maar wel voor waarschijnlijk 24.000 man. Dus ja, oh, okay. dat is niet verkeerd. En de twee finalisten gaan allebei Champions League spelen. Dus... Ja. Zeg maar, dit is wel een soort van uh, profvoetbal, semi-profvoetbal. Kun je, je er van rondkomen? Um, ja. Ik ben niet uh, rijk of zo, zoals de voetballers in Nederland, nee. mannelijke voetballers. Maar uh, ik hoef er verder niets naast te doen, dus ik kan er van leven ja. Ja, en uh, wat, wat krijg je dan bijvoorbeeld van de club? Wat, uh, wat schenken ze je uh, zolang je daar wil voetballen? Uh, nou, ik heb een appartement van de club, en salaris, en verder hebben we winstpremies. Ja, dus dat is mooi. Uh, je, je weet de ontwikkelingen in Nederland zijn dat toch tal van uh, clubs uh, afhaken met vrouwenvoetbal. Een enkeling uh, ja. wilde we wel weer aan beginnen. RBC meen ik, uit Roosendaal. Uh, en Heerenveen hoe... gaat misschien toch door, begreep ja. ik. En hoe zit het met je oude club, FC Utrecht? Uh, ja, ik begreep dat die ook gewoon doorgaan. Wel uh, onder andere omstandigheden, ja. maar wel onder de naam van Utrecht. Dus dat ja. is wel positief. Dus ja. voor het geval ik ooit terugkomt weer aan de slag. Terecht ja. Ja. Nou, dank je wel, Anouk, Anouk Hoogendijk. En ik wens je een mooie ja, paasluigen. Uh, ik zou nog heel graag eventjes een groetje aan Joop willen doen... en hem een spoedig herstel willen wensen als dat mag. Mag ik even weten wie Joop is? Joop, uh, die zit nu te luisteren. En uh, dat is iemand die ik gewoon nog even een groetje wil doen. Oh. Je wilt verder niet in detail treden. Nee, dat is gewoon een vriend uit IJsselstein. Goed. Joop, um, dat was wat Anouk tegen je wilde zeggen via uh, de publieke radio. Het is overgekomen, Anouk. Dankjewel. Oké, okay, bedankt. Dag. <gacht> Anouk Hogendijk. Gert-Jan van Beek, heb je iets met vrouwenvoetbal? Vind je het interessant om naar te kijken of... of... Te laten ontwikkelen. Ja, pak <laughs> ik heb mij daar als kritisch over uitgelaten, alleen ja, van een wedstrijd die ze bij ons in staat zou moeten plaatsvinden. En waarbij ja. ons belofte belofteteam niet mocht spelen vanwege het uh, toestel van het veld. Ik, uh, ja, het blijkt gewoon dat uh, betaald voetbal, die betaalde competitie in Nederland gewoon niet van de grond komt. Ze hebben een pilot gehad. En uh, ja, er is geen belangstelling voor sponsors. Er is geen belangstelling voor het publiek, voor het grote publiek. De dames van AZ hebben zeer goed gepresteerd in die drie jaar dat er nu een uh, betaald voetbal Wat een houdt is. Maar op, hè? Ja, we stoppen ermee, want het is ja. gewoon uh, verliesgevend. En uh, ook wij moeten op de kleintjes letten. En dan ga je vlieg... wat verliesgevend is, dat stoot je af. Ja, dochter Modena heb ik ooit eens op televisie gezien. Een dochter van de vroege geldschieters van AZ. En die was heel boos daarover. Ja, ja zij was teammanager van het team. En ze zijn ook heel succesvol geweest. Maar ik zei al, het, het trekt geen sponsors, het trekt geen, geen toeschouwers. Bij de Champions League-wedstrijd zaten 200 man, maar van 50 betalende. Aan de andere kant moet je misschien zeggen: heeft het niet tijd nodig? Moet het niet wennen? Maar daarvoor was die pilot van drie jaar en die is nu ja. geweest. En moet je een keuze maken. Nou, wij hebben drie jaar lang geprobeerd met z'n allen. En het is uh, gebleken dat het uh, op dit moment nog niet de uh, klimaatrijp is... om er echt een uh, goede competitie van te maken. Nee. Trainer van AZ, je, je kwam over van Herakles hè? Uh, uit Almelo. Hoe bevalt het je bij AZ in Alkmaar? Wat vind je daar? Uh, stabiliteit. Uh, er is het toch, uh, ondanks de hectische jaar van verleden jaar... Hè, met uh, de Champions League, de omslag van Ronald Koeman... en de, uiteraard natuurlijk het, uh, de grote omslag uh, Dick Scheringa, de DSB-bank die omvalt... Uh, hebben ze toch uh, in, in een rap tempo de boel toch weer gesaneerd en uh, gestabiliseerd... waardoor we dit jaar toch weer redelijk succesvol aan de competitie deelnemen. Hè, want ja. we hadden gehoopt uh, minimaal play-offs, dat moet kunnen. Uh, na het vertrek van een zes, zevental basisspelers... Maar het blijkt toch dat we meedoen om die bovenste vijf plaatsen. En we staan niet op de vierde, dus ja, ja. dat is boven verwachting. Ja, Spreekt je Scheringa nog eens? In het begin van de seizoen is hij nog een paar keer mee te kijken. Ik heb begrepen dat hij na de winst dat nog niet weer is geweest. Nee, nee. Wat, wat trof je aan uh, toen je daar binnenkwam? Want die club was natuurlijk toch uh, redelijk in wanorde. Door, door al, al die ontwikkelingen rondom Scheringa bijvoorbeeld. Nou, op het moment dat, er, dat ze contact met mij zochten en een nieuwe trainer zochten... omdat ik DKFK had aangegeven ja. dat hij naar, naar een andere, andere functie, uh, de van Rusland... toen kwamen ze bij mij terecht en heb ik natuurlijk ook al eerst ge gevraagd... Van, ja, uh, hoe staat het ervoor? Nou, ze konden alleen naar buiten treden, omdat dat met... Uh, met de, de accountants en zo, ze allemaal nog, uh, nog geregeld worden. Uh, de, het was eigenlijk al geregeld, maar ze ja. moesten, mochten er niet naar buiten komen. Ze mochten het mij wel vertellen, uh, onder strikte geheimhouding. Dus ik wist precies hoe ik er op een gegeven moment voor stond. En die, dat vertrouwen wat ze in mij uitspraken, ook door bepaalde uh, dingen te delen. Ja, dat sprak me erg aan. Dat heeft me toen besluit om op een gegeven moment toch uh, Heerlijkles. Uh, de rug te keren. Ja. Is dat, is dat ja, een trainer, hoor je altijd zeggen... is een uh, passant, is een paar jaar hier, een paar jaar daar... is het niet lastig om dan weer zo'n club achter te laten. Ik bedoel, als je naar je zin hebt in Almelo... en je denkt, uh, is dit nog wel perspectief... En dan ga je toch weer verder. Dan trek de caravan door. Ja, maar je moet ook kijken naar je... Naar je, hè, je uh, het gaat ook om jezelf, naar je eigen ambitie. En, uh, ik had duidelijke afspraken gemaakt met Heriklers... Uh, op het moment dat ze mij contacteerden. Uh, en, en die stonden ook gewoon in mijn contract. En op het moment dat daar dan... Uh, een club komt die, die ook genoemd wordt in mijn contract als zijnde een positieverbetering. Ja. ja, dan mag je daarmee gaan onderhandelen. En op het moment dat je, dat je daar een goed gevoel bij krijgt, ja, dan zeg je daar ja tegen. En hoe jammer het ook is, want ik heb... Uh Uitstekend naar mijn zin gaat, uh, zowel in mijn eerste periode bij Heracles, als in mijn tweede ja. periode. En uh, ja, ik heb daar ook vrienden uh, en die laat je achter. Dat is best moeilijk, maar fijn. Uh, ik zei al, je wilt zelf ook graag uh, weer Europees voetbal halen. En dat, die kans is met, uh, met, met, met AZ was die groter als met ja, Heracles. Het grappige is, daar zag het aan het begin van het seizoen niet naar uit. Nee, niet naar de eerste vijf wedstrijden. Dat klopt. Nee. We hadden met drie punten, maar dat was met Heracles ook zo. Hè. Die hebben ook in het eerste seizoen zelf heel matig gepresteerd en die doen nou ook fantastisch. Ja. ja, die gaan heel goed. Ja, die gaan heel goed. Ja, ja. Dat, dat is opmerkelijk. Waar zou dat nou toch aan liggen? Want ik zag ze gisteravond weer uh, voetballen. Ik weet De Graafschap? Wie was de tegenstander? Ja, de Graafschap. Ja, de wil ja. En zo'n Willy Overtoom en zo. Dan denk ik, jeetje, wat, wat is daar gebeurd? Nou, is het, dat... Of komt dat ook door het kunstgas misschien? Dat zij daar veel beter op uit de voeten kunnen lopen? Nee, dan, ja? nee, want daar doe, uh, doe je de, uh, de, de club tekort mee. De club heeft gewoon een, ook een goede, stabiele organisatie. Oh. Uh, een goede organisatie, klein, uh, directe lijnen. Uh, het is familiair, het is nog voor iedereen... Uh, het is heel mooi als je na een wedstrijd ja. ziet dat, uh, dat de jeugd van de sponsoren... die gaan allemaal het hoofdveld op om te voetballen. Die gaan een wedstrijd nog een keer naspelen. Het is gewoon een, een laagdrempelige club uh, met, met, met een visie. En goed beleid, goede structuur. Ja. En, uh, en daarnaast hebben ze ook heel goed op de portemonnee gepast. Dus uh, ze kunnen eigen boek ophouden. Maar ja. Maar wat is dan de invloed van een man als Peter Bos? Want die ken je nog uit de tijd dat je zelf bij Feyenoord zat. In ja. dat, dat ongelukkige seizoen waarin je moest uh, vertrekken. En Peter Bos daar de baas was bij Feyenoord toen. Hè? Nou, ja. Peter is daar op dit moment geeft hij leiding aan, aan die spelersgroep. En dat, dat doet hij ook uh, naar boven. Zal absoluut zijn eigen inbrengen in hebben. En uh, hij, heeft, uh, hij is gewoon uh, dat proces aan het doorzetten. Wat, uh, wat vleden jaar in gang is gezet. Dat heeft hij al een keer eerder gedaan. Want ook in, in mijn eerste periode heeft hij mij opgevolgd. En is hij kampioen geworden met Heerlijk ja. met, met, Vlucht de Eerste Divisie. Waardoor ze in de eredivisie Divisie terecht kwamen. En uh, ja, dus, dat is uh, ook aan hem de, de complimenten. En de, de totale technische staf. Maar uh, kun je uitleggen wat het met een trainer doet? Hij zegt net, uh, als je kan... En verbeteren, en het staat ook in je contract... mag je van Herakles naar Alkmaar gaan... met het oog op wellicht Europees voetbal... maar hoe, hoe hard wordt het in de ziel gekerfd... als je bijvoorbeeld weg moest zoals je overkomen is bij Feyenoord? Nou, als een gedwongen vertrek is, is dat nooit leuk. He, je, je, je, je, je gaat een, een, een deal aan met, met een aantal mensen die het beleid uh, bepalen. Daar steppel je een route uit ja, en dan begin je daar voortvarend aan. En als je dan uh, weerstand ondervindt, dan is dat lastig. Zeker als die weerstand op een gegeven moment uh, niet meer houdbaar is. En, en, en, en dan moet de slachtoffers sneuvelen. Nou, en ik was een van, van, die, uh, van die mensen die moesten sneuvelen, samen met Peter Bos. Die, uh, die, uh, die vertrok ook op dat moment. En Wim Jansen? En Wim Jansen, ja, die trok ook zijn conclusies. Ja. Maar hoe hard komt dat aan? Ik bedoel, je bent ook een mens natuurlijk. Je bent niet alleen maar een robot die in staat is een machine overeind te houden... of, of niet aan het draaien te krijgen. Nee, maar het is wel zo, in mijn geval is het in ieder geval wel zo... dat, dat ik wel graag aan mijn eigen uh, lot verbonden wil zijn. En op het moment dat ik het niet meer leuk vind en er geen plezier meer aan beleef... Uh, dan, uh, dan trek ik aan de bel. En ja. dan, dan is het buigen of barsten. Ja, dat begrijp ik. Maar dan, dan ga je de deur uit... en dan heb je er volgens mij toch de pest over ding. Nou, daar moet je wel even, even overeenstappen, ah, ja, dat klopt. Hoe, hoe doe je, je, je, je dat? Hoe doe je dat? Uh, nou ja, dat heb ik gedaan door... Uh, de door, motor te pakken. Uh, ja, ik ben naar de reis naar Amerika gaan maken, dat, dat één. Hè. Dus je hebt ah. wat meer uh, vakantie. Uh, ik, ben, ik ben wat vaker op wintersport geweest. Normaal gesproken kan dat niet. Uh, omdat je altijd in een, aan een voetbalstoel vastgeklonken zit, zit. En, uh, en ik, uh, ja, ik ben graag uh, aan het klussen. Dus ik heb, uh, ik heb een, uh, een appartement gebouwd bij mijn huis. En uh, ja, daar kon ik al mijn uh, energie in kwijt. <laughs> Ja, nou, dus goed, het huis, huis is er wel bij gevaar, maar ja, als je nooit thuis bent, dan dat nou, toen oh, wel, ja, toen was ja, ik elke thuis, thuis, ja, ja, ja, thuis, Ja, toen even. Ja, maar weet je, dat, dat is op een bepaald moment klaar, hè. Dan zit je daar, heb je lekker verbouwd, alle agressie van je afgetimmerd, ja. en dan ben je voorlopig weer weg. Ja, dan komt er een nieuwe uitdaging. En, ja. uh, en, en zo zie je maar weer. Dan, dan, dan, is, dan ziet de wereld er ook weer heel anders uit. En, uh, het meeste waar ik aan moest wennen... dat ik in die fase dat ik geen, geen werk had... dat ik voor het eerst in mijn leven eigenlijk... smorgens voor opstond en, en geen doel had. Nee. En dat vond ik dan weer in, in, het, in het creëren van een, een appartement bij mijn huis... He, eh, maar ja, je hele leven is eigenlijk al voetbal en ja. dat wordt van, van, van maandag tot en met maandag wordt dat geregeerd door de, de competitie en, en de trainingen die je hebt. Ja, want straks ga je weer kijken natuurlijk. Hè. Ik dus ga gaan vlak, vlak van uiter, deze uit. Ja, ja, het ja. lekker dichtbij natuurlijk. Haal dat je kan het, ik een keer door? Dat dat haal je net uh, denk ik. Is dat ook uh, de eeuwige compassie van? Ik moet ook weer zien uh, wat er verder gebeurt op die velden. Nou, over twee weken spelen wij onze laatste wedstrijd ja. tegen Utrecht. En ik dus... wil niks aan toeval overlaten. Dus ik wil Utrecht nog een keer zien spelen. Om te kijken ja. van uh, hoe ze presteren. Ook nog een keer in de tuinwedstrijd. Dus uh, in die zin uh, is het voor mij inderdaad belangrijk om nog even een keer te spioneren. Goed. Zul van der Wart uh, bij, uh, bij de club die uh, nog een vuiltje heeft weg te poetsen. Feyenoord. Ja, Govert, uh, ik sta bij uh, Eten en Drinken, De Kuip, uh, de brasserie waar uh, nou, ik denk 200 mensen zitten. Die krijgen zo meteen een uitleg uh, van Gerard Kempen uh, en, uh, en Ben Weinstekers. Uh, ben, ja, voor de tweede keer, uh, ik vroeg je net even, wielcurver. Curver. Uh, Jullie ja, ja. gaan zo meteen met rouwbanden spelen, maar jij hebt nog met hem getraind? Ik heb nog eventjes met uh, hem getraind. Het eerste jaar dat ik bij Feyenoord begon, Voor mij was dat uh, ja, wel, <laughs> zo lang geleden 75, 76. Heb ik nog even zijn... Uh, techniek mee kunnen maken. En wat heb je van hem opgestoken, qua techniek? Nou, heel veel, want ik gebruik het nu ook wel... Eh, kijk, het belangrijkste is, is de vaak de basis voor eh, jonge kinderen, jonge voetballertjes om eh, balgevoel, balvaardigheid. En je ziet het, René Mullenstein van eh, United is er ook altijd mee bezig geweest. Alleen het gevaar altijd zat erin dat je te veel. Uh, naar beneden bleef kijken in je acties. Dus het is op een gegeven moment heel goed als basis... om je techniek te ontwikkelen. Maar om uh, daar verder door te gaan is het weer, weer, moet je wat meer gaan doen. Ja, zullen we even de zaal inlopen? Want ja. je gaat ze zo meteen toespreken. Je hebt de opstelling bij je. Ja, dat klopt, uh, ja. Is er een verrassing? Nou, bij het niet. Uh, alleen, ja, goed, dat Leerdam niet speelt. En dan speelt Mokotjo voor Maar dat was vorige week tegen Willem II ook. En voor de rest uh, heb ik de opstelling van PSV. Dan speelt er niet. Dan speelt Labiat, Lens en Djoezak. Uh, maar goed, ik... Uh, ik loop hier ook in de Feyenoord, de uh, brasserie mag niet meer zetten, eten en drinken. En uh, ja, de opstelling van Feyenoord is uh, eigenlijk hetzelfde als, uh, als verleden week. Wat voor type mensen zitten hier? Uh, business club mensen, uh, business unit-houders die dus zeggen van ik ga niet in de unit eten. Maar die willen graag uh, toch lekker in, de, in, de in, in deze brasserie eten. Gezellig, uh, goed eten en het zit altijd elke wedstrijd uh, heel, vo heel vol. En uh, ja, we hebben het er al eens over gehad. Dat is natuurlijk het probleem met Feyenoord, deze zaal is helemaal vol. En voor des heb je weinig mogelijkheden om, uh, om dat te doen. En dat is wel eens een probleem voor Feyenoord. Daarom willen ze ook een nieuwe Kuip. Ja, daarom willen ze een nieuwe Kuip. Omdat als je met nagaat dat Heerenveen misschien 3000 mensen hebben te eten. En wij misschien uh, 4, 400 misschien. Ja. Uh, even iets anders. Van de week ben je ook op de Albert Feijzen school geweest. Samen met Gerrit ja. uh, van Kerken. Dat doe je ook hè? Gerrit Meijer. Ja, Gerrit Meijer. Ja. ja, dat doen we ook. Kijk, ik heb een paar taken. Dat is uh, eigenlijk de uh, Feyenoord -on Tour, voetbaltraining, clinics en zo, ik vertelde. Maar we zijn ook met Feyenoord heel veel bezig met het sociale uh, uh, gedoe. Dus eigenlijk uh, score op Zuid, score op Noord. En daarnaast hebben we nog andere activiteiten voor Sofia Kinderziekenhuis, voor uh, War Child. Dus op dat gebied is Fyreit ook uh, natuurlijk aanwezig uh, om sociaal bezig te zijn. Ja. dan ga je de mensen toespreken. Wat ga je zeggen? Ja, eigenlijk welkom. Uh, het is een beetje hetzelfde verhaaltje. Het zijn ook dezelfde mensen die komen. Ook uh, vaak gasten van de tegenstanders. Maar ik vertel even de opstelling, wat bijzonderheden die ik nog... Uh, nog weet eigenlijk, maar eigenlijk is het maar vijf minuutjes niet te lang. Want tenminste mensen te lekker te eten, dan uh, moet je ze ook niet te lang maken. Ja, en hoe ga jij nou goed maken, die uh, 10-0 uh, in Eindhoven? Maar wat kan je daarover zeggen? Nou ja, dat, dat is best wel uh, uh, iets wat ik wel iets over wil zeggen. Omdat uh, het is een hele gekke dag eigenlijk vandaag. Want als je hier moet die Rivals maken voor die 10-0, je hebt te maken als je dat Rivals maakt, dat heb je voor je play-offs natuurlijk een goede uitgangspunt. Maar aan de andere kant uh, kan je eens Ajax het zadel uh, helpen, man. Ik heb ook net gezegd, ja, nou, dan moet die clubs maar zelf uitzoeken. PSV, Ajax en Twente. En misschien is het goed dat Twente gewonnen heeft. Want ja, als Feyenoordieke supporter, maar op, ja, dan mag je eigenlijk alleen maar uh, denken dat, dat Twente dan maar laat kampioen worden. Want, ja, Ajax, je mag toch alleen maar je sportief verplicht doen? Ja, daarom. Dus wij moeten gewoon winnen, maar wij willen gewoon Europees voetbal halen. En we zijn van niks, zijn we nou tot een beetje, misschien iets, zijn we gekomen Feyenoord. Eigenlijk nog niets, ja, als je heel eerlijk bent. Nee, nog niets, maar het, het kan vandaag wel uh, nog iets worden. Daar gaat het om in Europees voetbal, maar het zal heel moeilijk worden. Ja, is ook heel moeilijk. En we zijn best ook wel reëel dat we dat... Ja, als we eerlijk zijn, dat het eigenlijk niet meer op hadden gerekend. Dus wat we nu vandaag nog mee kunnen maken... Als het, als het lukt tegen een PSV, wat natuurlijk een hele goede maar dat is... Maar het moet jou toch pijn doen? Dat je zegt van, ja, daar hadden we eigenlijk niet meer op gerekend. Ja, maar het, het gegeven is er wel. Dus je moet het wel proberen aan te grijpen. Want anders uh, heb je helemaal niks gehad. Het komt niet al lang uh, verloren geweest. voor dus Nu heb je nog iets om, om naartoe te leven. En, en dan moet je aanpakken nog. Ik kan beginnen met je speech, wat mij betreft. Ga even kijken of alles gereed is. Ja? Ja. Benny Wijnstekers, Gert-Jan van Beek, als je dat zo hoort, wat denk je? Is Feyenoord op de weg terug? Ja, dat is mooi voor voetbal. Hè? Vier, vier wedstrijden geleden wonnen wij bij, bij Feyenoord. Toen zei iedereen: Feyenoord is uh, ja. een verloren seizoen. Dus iedereen in de mineur. En uh, vier wedstrijden later, of drie wedstrijden later: Feyenoord wint drie keer. En Utrecht verliest drie keer, want het gaat om de achtste plaats. En verder weer volop mee en is weer op de weg terug. En uh, is een topclub waardig. Ik denk, ja, hoe... Uh... Zo gaat, Zo ja, gaat dat. Je leeft in die opportunistische ja. wereld. Ja. En, en, en je hangt inderdaad aan de draden van winst en verlies ook van anderen. Ja, je bent af, soms afhankelijk en dat is heel vervelend. En ja. in die zin, uh, hoe beter je presteert, hoe vaker je wint, hoe minder afhankelijk je bent. Zo is dat. Dwight Lodewegers, uh, goedemiddag Dwight. Goedenavond. Ja, wat hij belt uit Japan. Daar is na de uitbeving en de tsunami van een maand geleden de voetbalcompetitie hervat. Jij met je club uh, Jeff United hebt al gespeeld uh, tegen Tokio, geloof ik. Hoe is de wedstrijd geëindigd? Nou, we hebben gewonnen met 3-0, dus dat was een, een hele mooie uitslag. De eerste thuiswedstrijd, 3-0 winnen, altijd aardig. Ja, wat doet het, wat doet het met de trainer uh, als hij weet uh, we gaan weer beginnen na al die ellende? De maar hoeveelheid ellende gebeurt hier inderdaad, hele gebieden weggevaagd, 26.000 mensen of vermist of dood of wat het ja. ook is, niet te geloven, hè? impact, echt een ongelofelijke impact op de mensen hier, ook op, op voetbalgebeuren, uh, voetbal clubs die van alles en nog wat regelen om ook maar een heel klein steentje bij te dragen, nou, maar uiteindelijk dan, dan gaat het leven ook gewoon door, moet je ook verder, En hoe wrang dat ook is, maar... Ja, de spelers hadden er wel zin in en de trainer had er ook wel weer zin in om, om eindelijk echt te gaan voetballen. Ja. Wat heb jij destijds zelf uh, gemerkt van, uh, van die natuurrampen? Nou, heel veel. Wij, uh, wij hadden een training erop zitten. We zouden net aan de tweede wedstrijd van het seizoen gaan beginnen de volgende dag. Uh, we zitten op kantoor nog wat na te, na te werken. En uh, ja, in één keer begint het te trillen. En het ging niet zo hard. Eeuwen later ging dat wel heel hard en de Japanners raakten in paniek. Nou, toen raakten wij Hans Schrijver en mezelf ook in paniek, dus mijn collega. Ja, en hun naar buiten, wij naar buiten en trillen, auto's schudden, lichtmasten heen en weer. Je kon bijna niet op je benen blijven staan. Dat was nog het meest frappante van alles, dat je gewoon een aarde om je heen hebt... ...en dat schudt dan zo erg dat je gewoon niet op je benen kon blijven staan. Ja, dat is onvoorstelbaar, hè? Ja. Het houdt op, wij gaan naar binnen, licht is uitgevallen. Dan gaat bij ons een olietank de lucht in. Dat ontploft. En, uh, heb ik jullie nog? Ik luister, ademloos bijna. Oh, oké, okay, sorry, ik dacht dat ik de lijn kwijt was. Hier. Nee, het is tank echt... olietank de lucht in, dus er was een onvoorstelbare oh. explosie. Weer naar binnen toe, elektriciteit aan, tsunami gezien. Alle ellende op tv. Nou, dat is niet, uh, niet te geloven. Ja, en toch, dus ik heb er heel veel van meegekregen. En toch, toch kun je weer blijkbaar, zo, zo zitten mensen met elkaar, de draad van het gewone leven weer oppakken. Heel vreemd, maar ja. ik, uh, bij mij, uh, tien jaar geleden, hadden we, geloof ik, die, uh, die Twin Towers in New York. Dan heb ik met uh, open mond de hele dag voor zo'n TV gezeten. Dat je denkt, mm. ja, dat leven dat houdt op. En toch gaat dat op een gegeven moment ook weer door. Hè. Gelukkig wel, hè, mensen. Dus, uh, zo is het. Je, je, moet, je moet toch door, op een of andere manier. Ja. ja, het wordt nooit uh, Pasen zonder Goede Vrijdag, heb ik ooit eens horen zeggen. Hè. Dus je moet eerst blijkbaar door het lijden heen om de wederopstanding te bereiken. Dus zo gaat dat in het ja. leven. Ja. Ik geef het maar mee als paasgedachte. Ja, bedoel meneer Hem, dat. Ja, dankjewel. Heel verstandig. Dankjewel, He <laughs> dankjewel Dart Lodewegers. Ja. Gedaan. Dag. Ja, de dood van Will Curver eh, stond in het nieuws. Uh, ja, daarmee komt ook de UEFA-cup van 1974 weer terug in onze herinnering. Want onder zijn leiding won Feyenoord uh, als eerste club van Nederland... Die Beker, uh, Jurrit uh, van de Voorn, een sporthistoricus. Ja, dat was, dat was een mooi hoogtepuntje uit onze ja, geschiedenis. Ja, ja, laten we daarom gewoon meteen maar even luisteren... hoe Feyenoord toen in de Kuip won van Tottenham Hotspur... Ja, oh, yes. En dat was inderdaad een fantastisch uh, sportief resultaat... maar dan wel een met een zwarte rand. Want Engelse supporters sloopten op dat moment de ja. kuip... en daarbij vielen enkele tientallen gewonden. Die werden allemaal neergelegd in de hal van het stadion... en de spelers moesten daar langs... voordat ze terug konden het veld op voor de tweede helft. Ja, een voorbode bijna van het huisseldrama... Tien jaar later. Ja, maar die voetballers zagen die gewonden liggen, liggen. Ja, het moet ook echt ja. verschrikkelijk zijn geweest. Want Wil Curver, daar sta je dan als trainer opeens voor de taak van... om dan de concentratie vast te houden. Dus die riep meteen van, hou je hoofd erbij. En de Rotterdammers liepen het veld op. En de Engelse spelers van Tottenham die schaamden zich dood. Want die wisten precies dat hun supporters erachter zaten. En boden hun verontschuldigingen ook al aan... voordat ze het veld op gingen. En ja, toen wist je al van, die gaan geen finale meer winnen. Ja. Moet je dit nu, alles wat erbij hoort bij de UEFA Cup finale... als een hoogtepunt of een dieptepunt... Beschouwen. Nou, voor Wielcurver is het gewoon een hoogtepunt. Want hij kon er tenslotte ook niks aan doen ja. dat er toen op het stadion gevochten werd. Maar voor de voetbalgeschiedenis is het wel weer een, een dieptepunt. Ja, Curver, dat is toch de man die we kennen van kappen en draaien. Van de, de trainingsmethode, vooral voor de jeugd. Dat was zijn nieuwe levensmissie. Ik denk dat hij dat zelf beter kan uitleggen. In 2008 deed hij dat als volgt. Ik heb dus het geluk gehad, want in wezen heeft de jeugd mijn leven verlengd. Ik heb drie harde operaties gehad en door die... Uh, ...door die ontwikkeling met die jeugd heb ik natuurlijk een fantastisch leven gehad. En ik kan nu zelf nog, op de halve wereld krijg, nog uitnodigen... omdat die dvd's in zoveel talen vertaald zijn. Ja, en hij begon hier eigenlijk al mee in de jaren 70, Maar in 1983 was Curver dan zover... om het leerplan voor de ideale voetballen te presenteren. Een van de mede-auteurs trouwens was uh, Johan Derksen. En Van Hanigem was is tegenwoordig wat kritisch... over, uh, over al die leerplannen van Curver, Maar hij was wel eerder gast bij die presentatie... samen met Johan Cruijff. Wat denk je, had Curve een Soort voetbal op het oog? Dat mag je wel zeggen, ja. Het gaat in de voetballerij om twee kwaliteiten: de kwaliteit van Sidaan, dat je in elke situatie meesterschap over de bal en de goede voortzetting. En de kwaliteiten van Maradona, dat je een tegenstander moet Kortom, een voetballer moet dus een mix worden van Zinedine Sidaan en Diego Maradona. En volgens hem kent ons land momenteel twee van dat soort voetballers. In Nederland hebben we nu twee jongens die een tegenstander passeren. Van Persie en Robbe. En die hebben het geluk gehad dat, dat ze een assistent hadden... die dus jongens zoveel mogelijk die passeerbeweging lieten maken. Ja, en daarmee is de cirkel van verhaal eigenlijk uh, weer rond. Want met Van Persie in de basis... om Feyenoord in 2002 de volgende UEFA Cup. Net als in uh, 1974 ja. dus. Het zijn hoogtepunten waar Curve al dan niet direct zijn bijdrage heeft geleverd. het uh, van de voren. Na aanleiding van het overlijden van Wiel Curver Gert-Jan Verbeek... die trainingsmethode van curver. doet hij nog op geld bij AZ? Zijn jullie daarmee bezig voor de jeugd? Nou, vanuit, ik heb een opleiding vanuit Suister. Eigenlijk mocht dat niet, hè? Wat allemaal... was er op tegen? Nou ja, dat, je, moet, je mag dat niet geïsoleerd doen, hè? alles moet in positie en partij spelen. Ja. En de Curve was daar een, niet een aanhanger van. Die zei van, je moet eerst de, de, de, de techniek goed op de knie hebben... voordat je verzoend voor positie en partijspel kan spelen. Dus dat bostte wel wat. En daarom is je ook nooit echt uh, in, binnen de KVB plannen als zijn uh, gewaardeerd op die manier. Nee. Wat gek is, die lesmethode is wel de wereld over gegaan. Hè? Van Persie is er lovend over. Ja, maar dat was ook zijn grote frustratie. Hè? Dat hij toch ook uh, internationaal wel erkenning kreeg. En, en eigenlijk hier binnen Nederland te weinig. Ja. Terwijl er wel spelers waar hij mee gewerkt heeft... wel heel veel uh, lovende kritieken uh, Nou ja, zegt dus De kracht van voetbal is dat je iemand passeert. Hè? Daar komt het op aan. Dan heb je in ieder geval een overtal-situatie gecreëerd. <laughs> ja, precies. <laughs> dat is wel makkelijk. Ja, ja, ja. Maar goed, het is tegenwoordig natuurlijk allemaal nog veel analytischer... En, uh, met, met computer en video en dat soort dingen. Ja, maar het leuke is nu wel weer dat, dat zo'n zo zo zo team als Barcelona laat zien... dat uh, de, de, de lessen die hij predikt, uh, wil curven. Dat het toch uh, de basis van voetbal. Ja. Hè? Kruijf heeft het eigenlijk ook. Hè? Het gaat om de techniek. Je moet eerst de beheersing over de ballen hebben. Ja, voordat je tot goed voetbal ja, kan. Vind je dat Barcelona voetbal zo'n zo beetje het ultieme voetbal? Al die kleine mannetjes die snel tik-tik doen en uh, razendsnel positie kiezen? Ja. Nou, als je, als je heel vroeg op bent, zaterdagmorgen, en je gaat bij de jongste jeugd kijken, dat is eigenlijk de beginnersgeest. Ja. Hè? Zo, zo, zo, zo, zoals die jongetjes voetballen. En, en dan doet eigenlijk Barcelona ook. Hè? Die hebben een bal en die gaan er ja. wat leuks mee doen. En, uh, en die beginnen ergens aan. En dan zien ze wel waar ze uitkomen. En omdat ze zo'n grote vaardigheid hebben, lukt het ook heel vaak en, en en speelt ze fantastische en aantrekkelijk voetbal. Ja, nou ja, de jeugd die bij Feyenoord nu de kans krijgt, hè Feyenoord dat het lastig heeft gehad. 10-0 nederlaag moet vanmiddag tegen PSV gerefrancheerd worden. Um, investeert AZ ook in veel in de jeugd? Ja, we hebben twee weken terug is Giuliano als vierde jongeling gedebuteerd. En uh, dat zijn allemaal jongens die vanuit de op, eigen opleiding uh, uh, doorgebroken zijn. Colbein uh, Ziekterson, uh, Johan Goetmanson, uh, Adam Maher, uh, om er een paar te noemen. Uh, dus uh, ja, ook wij moeten de tering naar de neering zetten. Dat betekent dat we toch moeten hebben van uh, jonge talentvolle jongens. Uh, of vroeg gescout of zelf opgeleid en die uh, laten wennen aan het niveau wat wij streven. Ja, en Nederlandse jongens, is dat ook nog van, van belang? Putten uit ons eigen reservoir of moeten we dat vooral elders halen? Nee, daar, daar, We proberen zoveel mogelijk uiteraard uh, vanuit de, uh, de eigen omgeving, vanuit de regio uh, Alkmaar, maar enfin, dat is niet genoeg om nee. op uh, subtopniveau in Nederland uh, actief te zijn en we willen graag toch zo nu en al meedoen om die uh, bovenste drie plaatsen. Dan zou je af en toe uh, inventief moeten zijn en moeten scouten. Nou, was het uh, voorheen geen probleem om overal speels aan te halen, is het nu zo dat de markt wel kleiner is geworden, hè, met België, Duitsland, eh, Scandinavië vooral. Eh, Zuid-Amerikanen en zo, dat is verleden tijd. Want dat zijn allemaal niet-EU-spelers. Ja. Dat is allemaal ja, veel te duur. Mag er meer, hè? Dat straks, als als Kruis zijn zin krijgt. Zes, geloof ik, maximaal, ja, hè, ja, uit, de, uit de Unie. En, ik denk dat kruis bij Ajax wel zijn zin krijgt. Maar of hij nou je? ook daarbinnen het totale voetbal zijn zin krijgt, weet ja. ik niet. Europa re, uh, regeert hij nog niet. Uh, volg je dat soort ontwikkelingen? Of denk je, van het zal wel wat ze daar doen. Ik hoor het wel. Nou, je hebt er geen invloed op. Je nee. volgt het wel, omdat het jou, uh, jou ook aangaat. En maar uh, da daarin is het wel zo dat je moet kijken naar je eigen uh, positie, concurrentiepositie. Hè. Bijvoorbeeld in België, die kennen die, die nee. niet EU-regel Kennen ze niet. Hè. Dus in die zin is het heel lastig om, om, om, uh, om dat soort mensen binnen te krijgen, zeker voor een club als AZ. Onze stelling was fijn, hoor. het speelt wel als een topclub, je moest lachen op kop van dit uur. Heb ik net al verklaard eigenlijk. Ja. Ik zei drie, vier wedstrijden geleden was het Mazzel. nog, uh, het is over en uit. En als u het, uh, drie keer verliest, dan? Ja. ja, zo gaat dat. En nu ga je naar Utrecht kijken, ook als professional natuurlijk, maar ook nog een beetje met van het kijkplezier. Ja, ik hoop wel dat ik een leuke wedstrijd zie. Ja, ja. Zeker. Toch wel. Ja, toch. En dan uh, is dan ook nog naar Studio Sport vanavond weer kijken. Uh, vierkante ogen. Ook dat. Ja, je wilt alle beelden toch even maar, zien. Lang bij AZ blijven zou ik zeggen, want de boerderij is af inmiddels. <laughs> nou, ik heb een nieuwe boerderij gekocht. Kan dus, uh... ook... We blijven creëren. Een nieuwe puinhoop. Ja, dat, is wel, wel, wel veel, maar dat moet gebeuren, ja. Ik dank je wel, fijn dat je er was. 17% vindt Feyenoord spelen als topclub. Veel plezier bij langs de Lijn. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen... zoals schoolvakanties, de hoogte van het minimumloon